Ja, Hubert Dame speelt als de dood voor het leven. Met nummers van Ramse Schaffi, Bram Vermeulen, Wannes van der Velde en Lisbeth List. Waarom die, die vier? Oh, dat is een uiteindelijke keuze geworden. Omdat het hele plan om te gaan zingen is gegroeid uit een paar concerten die ik gedaan heb met Prometheus Ensemble. En dat waren liederen van Brecht. Ik zong in het Duits en er was een Franstalige zangeres bij die zong in het Frans. En daar was interesse voor. Daar was interesse voor als we toch iets meer Nederlandstalig zouden gaan. En dan zijn we erover beginnen nadenken. En dan hebben we ineens gezegd van, joh, god, euh, dan gaan we voor een Nederlandstalig repertoire. En wat zijn de groten in feite uit dat Nederlandstalig repertoire die wij kennen. Ja, en dan komen er bij die mensen uit. Goh, ik neem daar ook niks van terug. Dat zijn echt de Groten. Uh, dus ik vond dat wel boeiend. Om dan rond het thema liefde, waar dat die drie dus ook wel over geschreven hebben, om daar iets, die vier, om daar iets rond te maken. Hè. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk is, is dat niet volledig. Dat kun je ook niet op een, op een uur en een kwart. Dat is, dat is, uh, oh, dat is heel onvolledig. Die mensen hebben nog. In alle, in alle mogelijke thema's en genres uh, dingen gedaan. Je he. hebt een marathon nodig om, om, om, om van die mensen alles te zingen. He. Dus ik, ik was in feite ook heel blij dat er tegelijkertijd met mijn programma dat er een, een hommage aan de Wannes kwam. Omdat ik vind dat we die, die gast absoluut niet mogen vergeten. Dat is, dat is in het buitenland zou hij zou een standbeeld hebben. Hij zou waarschijnlijk zelf zeggen van ik moet dat niet hebben, maar hij zou een standbeeld hebben. Hij gaat jou wel af, hè? Uh, ja, ja, dat kan. Dat is dan meegenomen, hè, natuurlijk. Hè. Dat, oh, dat vind ik echt niet erg. Wat dat voor mij belangrijker is aan, aan de Wannes, dat is dat ik vind dat de Wannes enorm veel humor heeft. En dat ik probeer van die humor in die nummers te krijgen. Dat vind ik veel, veel belangrijker. Ik vind dat... Uh, ik, heb dat altijd, ik heb de Wannes nogal gekend, zo. Ik vind dat een gespleten gast. Langs de ene kant is dat een enorm geestige gast en langs de andere kant is dat graniet. Is dat, is dat, alles is slecht en dat is slecht en dat is slecht en langs de andere kant begint hem dan te lachen. En dat vind ik boeiend aan die figuur en dat heb ik wel geprobeerd van daar uh, in te krijgen. Hè? Mm -hmm. En dan gelijkenissen met Hubert Dama zelf, qua persoonlijkheid? Oh, gelijkenissen? Uh, uh ik durf mezelf niet te vergelijken met de Wannes, hè, want uiteindelijk is de, is de Wannes de, de man die het gecreëerd heeft. Dus, dus op dat gebied, uh, nee. Maar ik, ik geloof nogal dat het, het, het belangrijkste, hoe hard dat je soms tegen uh, dingen te keer kunt gaan, wat, wat ik ook wel doe, ik ben geen gemakkelijke, dat geef ik grift toe, dat je toch op sommige momenten dan ook weer gaat relativeren. En ik, ik denk dat dat ook wel iets wat dat is wat dat de Wannes uh, had. En genieten van te leven. Wat, dat, wat dat ook heel belangrijk is bij de Wannes denk ik. Als je zijn laatste dagboeken uh, leest terwijl hij zijn ziekte had, dan voel je toch een man die in feite wil leven. Die, die... En dat vind ik heel schoon. Maar, ook zegt, de dood is er. Uh, de Wannes uh, heeft voor mij muziek gemaakt voor een productie die ik gedaan heb in studio. En uh, dat was met een Grieks koor. Heel schoon muziek. En dat koor repeteerde apart. En op een, een bepaald moment was de Wannes met dat koor uh, gaan repeteren. En ik, kwam, ik hoorde die twee, drie dagen later. En die, die gasten die, die zongen allemaal door in hun neus. Want dat was wel de van de Wannes. En dan dacht ik, ja nee dit gaan we niet doen. Dat, dat, dat kunnen we niet doen. Dat, dat gaan we niet doen, mannen. Maar, maar, maar dat, neemt, dat, dat doet niks aan de verdiensten van de Wannes. Dat was nu eenmaal zijn stijl. En dat ga ik ook niet proberen als ik zing van dat erin te krijgen. Ik probeer die liederen van de Wannes hun waarde te geven. Die verhalen. Want ik spreek niet, zelfs niet graag over liederen. Die verhalen van de Wannes. En die verhalen van Bram Vermeulen... En eh, ik, ik probeer die hun waarde te geven. En toevallig staat er dan muziek op hè, en dan proberen we dat te doen. Hè. Ja, het zijn hele verhaaltjes op zich. Het voordeel van een acteur dan die zingt is dat hij die ook nog kan brengen, dat hij daar zijn gevoel kan insteken. Dat hij nog op, op scène ook nog een beetje kan omzetten in spel. Is het is niet toevallig dat de Ramses ook een acteur was dat Bram Vermeulen in feite ook een acteur was, dat de Wannes in feite ook een acteur was, dat Lisbeth Lis een actrice was, dus, dus misschien, ja, misschien heeft dat mijn keuze wel onrechtstreeks bepaald. Ja. Maar ook eigenlijk in die nummers die je vandaag gebracht hebt, ja, daar zitten die vijf P's van Dora van der Groen ook in. Hè? Persoonlijkheid, pijn, poëzie, plezier, perversiteit? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met Dora van der Groen, uh, toen ik pas afgestudeerd was, maar, maar één keer gespeeld. Dat is dus het enige waar dat ik Dora van der Groen ken buiten op de scène. En toen vond ik dan, uh, als jonge gast, stond ik perplex van de geweldige clown die het Dora was. Dus dat zal dan wel met een humor te maken hebben die zij ook uh, had. De vijf P's, ja... God, voor mij mogen dat twintig pees zijn. Waar ik absoluut niet meer, niet meer tegen kan, dat is dat men iedereen in hokjes wil steken. En elk gevoel in hokjes wil steken. En, want, want ik vind dat men daardoor macht wil uitoefenen op mensen. En ik hou daar niet van. Als men iemand in een hokje steekt, dan zegt men, nu heb ik hem. En die hokjes worden maar kleiner en kleiner en gedifferentieerd. En gedifferentieerd maar we hebben hem in een hokje. Ik hou daar niet van. Ik, ik, als, ik, als ik zing over al die, die liefdesdingen die daar bezongen worden, heb ik dat allemaal meegemaakt, dan zeg ik, nee, dat is ook geen, geen punt. Dat zijn wel verschillende vormen van liefde die ik, die ik ken, die ik zie, die ik observeer. En sommige zit ik ook in. En dat maakt de rijkdom van een acteur. Een acteur moet observeren, moet kijken. Zeg ik, ik geen moordenaar? En als ze mij vragen om de moordenaar uit te spelen, dan zal ik wel proberen de moordenaar uit te spelen, dan zal ik wel zoeken wat dat in mij misschien ergens zit. En voor de rest ga ik kijken, ga ik lezen, ga ik. Ben ik geen rechercheur? Ben ik geen ongelukkige mens in de liefde gelijk denk ik heel gelukkig in mijn liefde? Denk ik. Dus pff, ja, allez, waar komt het daarmee? Komt daar nergens mee? Ik geloof dat je moet observeren. En wat dat ik het belangrijkste vind aan de kunstenaar, dat is, of de kunstenaar vind dan weer een groeit woord, al hij pakt kunstenaar mee een klein k dan, dat, dat is dat je, ik moet geen oplossing geven. Ik zeg, in de dag gezien? Ah, dat heb je gezien, nou wel, dan zet ik dat er tegen. Het is vreemd, hè, dat je die twee dingen naast elkaar kunt hebben. Ja, dat is heel vreemd, maar ik weet er geen oplossing voor zijn mannen daar hou ik van. Ik heb geen oplossing. Ik heb alleen maar een, een oplossing als ik, als ik in mijn kippenhok vijf hanen heb en drie kippen, dan moeten er van die vijf hanen vier dood. Daar heb ik een oplossing voor. Dan maken ze toch elkaar kapot. Maar voor de rest, ik heb, nee, ik heb geen oplossing. Ik, heb, ik kan, kan alleen maar vanuit mijn observatie dingen laten zien. Dan zeg ik, wat voor je. Oei, dat meisje van 14, die is in haar en die is ontschreven. Dat is fraar, hè. Het zal allemaal wel goed komen terugzinnen, maar toch, dat is vreemd, hè. Hoe zit dat hij in elkaar? Zet toe. Dat is alles wat ik kan doen, vind ik. Was het nu Killing Your Darlings om dit programma samen te stellen? Ja, natuurlijk, we hadden veel meer nummers, hè, dus, dus oh, je, moet, je moet op de deur echt, echt met mes door. Ik ga niet zeggen dat er een lijn zit in dat programma, ik ga zeker niet zeggen welke lijn, maar voor mij zit er wel een lijn in en dat vind ik het, vind ik het belangrijkste en, en omdat ik, ik weet dan waar ik naartoe ga, moet het publiek dat ook weten, nee, oh, ja. misschien ontdekken zij wel een, een, een compleet andere lijn. Ik, ik heb eens een Franse regisseur, een hele goede regisseur gehad, die zei altijd van als ik, als ik voorstellingen maak, theatervoorstellingen maak, dan steek ik daar duizend beelden in. En het, het verschil met film, het publiek maakt mijn voorstelling, maakt zijn voorstelling. Het publiek kiest voor welke beelden, voor welke personages dat het volgt. In film zegt hij, nee, nee, dat mogen we niet doen. We gaan aan een close-up nu van hem en hij is nu belangrijk. En... Oh, dat vond ik ook nogal interessant, dat, dat is voor mij part, mogen ze daar uh, uh, compleet andere verhalen uit uitmaken uit, uit dit zangding uh, dan ik daar heb willen misschien insteken. Dat, dat, ja, die, mensen, die mensen mogen toch kiezen hè? Carlo Willems, daar ben je eigenlijk ook al een tijd mee, on the road. Tango van het blote kontje heb je onder andere met hem samengedaan. Ja, dat is eigenlijk je partner he, on the road hier. Ik ben geen muzikant en, en Carlo Willems is iemand die perfect is in zijn vak en waar ik dus op kan steunen, ik, ken ik dat niet. Mm -hmm. en, en, en dat is geweldig. En ik denk als je aan, aan de Carlo vraagt waarom je Hubert, dan zegt hij, jo, ik kan op de Hubert steunen, want dat en dat en dat ken ik ook niet. En, en zo maken we samen een programma. En ik moet zeggen, met al de dingen die ik al met hem heb gedaan, uh, uh, brengt er mij altijd een groep muzikanten samen. Waar ik van denk: jongens, Jesus, dat is toch geweldig? Joh. Dus voor mij mag uh, dit soort samenwerking nog vele projecten doorgaan. Dat is, dat, is, dat, is, dat is een geweldige gast. In zijn situatie zouden veel muzikanten hebben die pretentieus beginnen worden. Dat, dat, Carlo is niet pretentieus. Carlo zei: kan ik dat goed? Hè? Maar dat is toch niet pretentieus als je het goed kunt, hè? dan denk ik joh Carlo, waar moet ik iedereen op zeggen? Joh, je kan het goed, maar het is goed. En als ik zelfs op muzikaal vlak iets zeg tegen de Carlo, Carlo, zouden we dat nu niet zo kunnen doen? En ik leg uit dat dat voor, voor het verhaal, voor het lied uh, uh, beter is, dan gaat die gast mee. Dan zegt hij joh, dan gaan we eens proberen. Dus dat is een, een perfecte samenwerking. Mm -hmm. Ik heb veel interessante dingen ontdekt uh, bij Prometheus, dat zijn namelijk de moderne componisten, waar ik absoluut uh, niks van af wist. Ik heb bijvoorbeeld gedichten van Sitwell op muziek van Walton gedaan. Mm -hmm. Dat voor mij jongen, God, dat was, dat was de hel, dat, dat is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Dat was, er waren twintig teksten en iedere tekst was verschillend van ritme. Van, van, oh, dat was, dat was, hoe ik daar ben doorgeraakt, dat weet ik nu nog niet. Dat is geweldig. Ik heb, ik heb met Prometheus kagel gedaan, Der Tribune. Geweldig project. Ik vind dat men dat nog moet doen, nu in deze politieke tijd, waar de politici alleen maar lullen en niks zeggen. Dat, dat, dat gaat daarover. Ik heb geschiedenis van een soldaat gedaan met Prometheus. Wat dat voor mij, dat kende ik al iets meer, maar, maar wat dat toch voor mij met die muzikanten, want er waren allemaal topmuzikanten Prometheus, dat was een topensemble. Ik, ik heb daar veel geleerd ja, op muzikaal gebied. Voor de rest is mijn kennis van klassieke muziek is, is een, is de kennis die, men, die mensen van mijn generatie. Uh, altijd zeggen, dat is uh, Wim van Neste, de opera. Uh, tita, tari, tata, op, en die ging op zondags en dan moesten wij luisteren of stil zijn. Hè? En dan, natuurlijk krijg je dan, doordat je in de studio zit en doordat je muziekgeschiedenis toch een beetje krijgt, krijg je van weer kennis en zo. Maar, maar wat dat mij vooral fascineerde in klassieke muziek, in orkestmuziek, dat was hoe hoe zo'n orkest functioneert, zo, met een dirigent daarvoor, die de leiding heeft, met solisten, met een eerste violist. Maar dan tien rijen verder zit er nog een violist, die ook zijn job doet. En dan helemaal achter zit er daar een slagwerker, die je na tien minuten boem moet doen en die toch ook geconcentreerd is, want die je dat werk ook belangrijk vindt. En uh, ja, ik heb dat altijd, ik heb, ik heb jaren lesgegeven in studio, en ik heb altijd proberen te zeggen, als je moet daar eens naar gaan kijken, want dat is toch wel heel belangrijk in theater. Dat is dat je nooit moet uitgaan van, dit is mijn scène. Nee, je moet altijd uitgaan van, ik wil een personage spelen, maar ik kan dat personage maar spelen door alles wat dat daar rond zit. Dat maakt ook mee, mijn personage. En ik heb die allemaal nodig. Dus dat vond ik heel fascinerend. In live optredens, klassieke muziek, zo. Hoe dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat ding werkt. Buiten dan dat ik dat gewoon graag hoor. Je wou eerst uh, een programma rond Franse chansonniers uh, doen? Nou, ik wou niet eerst. Dat is het eerste wat je opvalt. Hè? God, voor jou, brel, dat is toch niet niks. Daar kunnen we misschien ook iets. Maar dan, ik weet niet hoe dat die jongen juist deed, een afgestudeerde van de studio, die je dat, die dat brel zingt, die doet dat perfect. En dan dacht ik van, ja, god, nee, joh, moet ik mij op glad ijs bewegen door in die... En toen, toen heb ik gezegd, nee, we gaan dat niet doen. Hè. We gaan dus voor Nederlandstalig, want dat is in feite ook wel... Het heeft, heeft lang geduurd, hè, want ik bleef altijd zoiets achter zo van... Ik vind brel ook, ook zo'n figuur... Ik vind dat een geweldige Vlamingbrel. En dat wordt altijd zo, ja, omdat die Le Flamand, ja, ja, dat wordt altijd zo, dat is, dat is de verrader van ons volk. En dan denk ik, ja, maar ik is een verrader, er is niks verrader aan. Die, die heeft gewoon de, de vinger op de wonden gelegd en die heeft ook wel heel schone, mm -hmm. schone dingen ge geschreven over Vlaanderen. Die was zat van Vlaanderen. En tegelijkertijd spuwde hem het uit. Dat is dus gewoon, hè? dat is geweldig. Hè? De Wannes was zot van de stad. En als aan de andere kant zei hem, de stad Antwerpen heeft zijn stad naar de klote geholpen. En daar had hem ook gelijk in. En ja, allee, Dat soort tegenstrijdigheid vind ik altijd uh, wel boeiend. Hè? Dus het heeft een tijdje geduurd voordat we hem definitief geschrapt hebben, Bruil. Maar dat is dan weer, ja, dat is een keuze die je dan maakt. Hè? Over zes maanden, je hebt het zelf gezegd, hoor je zelf bij de gepensioneerden. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk nu de laatste witses uh, aan het opnemen bent. En daarna, het zwarte gat, of zoals je al verteld hebt, zie je dit nog doen met Carlo? Op de baan gaan? Het, het, het, het zwarte gat, ik, ik, ik versta dat niet goed, het zwarte gat. Uh. Ik weet dat niet. Ik, ik, kan, ik kan dat, ik kan dat niet, niet bepalen. Ik zit nog met veel dingen in mijn hoofd. Die ik misschien zou willen doen. Die misschien interessant zijn. Die, zolang dat er een publiek voor is. Maar langs de andere kant zeg ik van ja, als ik nu morgen een nieuw programma heb en er komt geen kat naartoe, dan moet ik daar ook toch wel de consequenties uittrekken. Dan moet ik zeggen, Hubert, wordt tijd dat gestopt. Is dat dan het zwarte gat? Dan denk ik, oh nee zeg, ik heb twee kleinkinderen. Twee kleinkinderen is toch geen zwart gat, hè? Ik, ik, ik begrijp dat niet goed. Ik vind dat geen zwart gat, hè? Ik heb mijn vrouw, ik heb mijn kinderen, mijn schoonkinderen, twee kleinkinderen, familie. Ik, ik, ik begrijp dat niet zo goed. Er zal wel altijd iets zijn, hè. En als er niks niet meer is en je zegt echt, voor mij hoeft het nu niet meer, dan vind ik, ik ben een voorstander van euthanasie, dan vind ik dat men, als ik dat echt wil, als ik echt zeg van mannen, het is niet meer nodig, dan vind ik dat men mij de mogelijkheid moet geven om ook te stoppen. Want dit lichaam alleen maar verder laten gaan omdat er nog een pomp in zit, dat vind ik absoluut... Uh, ...zinloos. En ik vind zelfs dat dat niks moet te maken hebben met, met pijn en ongeneeslijk ziek. Ik heb alle respect voor mensen die op een bepaald moment zeggen, ik, voor mij hoeft het niet meer. Ja. En dan vind ik niet dat je, uit welke ideologie ook, dat je het recht hebt om te zeggen... ...wij kunnen u dat niet geven, jij moet u dat maar onder een trein gooien. Dat is niet goed, dat is niet goed voor de NNBS, want dan krijg je weer ontstellende vertragingen. Maar dat is ook niet goed voor die mensen. Ik vind dat geen propere oplossing. En op dat vlak ben ik voor nette, propere oplossingen. Als het genoeg is geweest, is het genoeg geweest. Maar vooral, ik heb dat laatst nog gezien op de, op de zevende dag en ik vond het heel schoon wat dat Distelman zei. We moeten. We moeten kijken naar wat dat die mens wil, dat is belangrijk, en of dat dat dan oplossing A, B, C, D, E, F is, blijft mij allemaal gelijk, we moeten kijken naar wat dat die mens wil. Artiesten gaan heel vaak door tot het laatste, hè? nogthans, heel veel artiesten die na hun pensioen nog blijven doorgaan totdat ze eigenlijk bijna letterlijk bij neervallen, er is een microbe die die toch blijft in dat bloed gaan. Ja, ja maar ik zeg, niet, ik zeg niet dat ik niet wil, wil doorgaan, alleen uh, ja, wil ik doorgaan tot, tot, tot op een punt waar dat ik zelf zeg van hier, hier is het nog iets, hier heeft het nog zin, maar als ik nu echt in mijn hoofd zit, aan mijn zwembad. En ik zeg voor mezelf, ik zeg niet dat ik dat nu zeg, hè, maar ik zeg op een bepaald moment voor mezelf, waarom zou ik nu in godsnaam nog op die planken gaan staan en niet aan mijn zwembad blijven zitten? Ik heb geen enkel reden waarom dat ik dan nog in mijn auto zou kruipen. Als ik dat voor mezelf uitmaak, en dan mogen ze tegen mij zeggen, ja dan zeg jij geen artiest niet meer. En dan zeg ik, ja nee, op die moment, nee, ik ben nu geen artiest niet meer. Zo mm -hmm. so wat, hè? Ik, ik begrijp dat absolute denken van de artiest, begrijp ik niet. Mm -hmm. van, ik moet artiest blijven tot... Een schrijnwerker die, ja, die je maakt kassen. En die maakt heel schoonkasten en, en die heeft een publiek daarvoor. Maar als die nu geen goesting meer heeft om die kasten te maken, dan, dan mag die het toch gewoon vissen. Hè? <lacht> ik versta dat allemaal niet zo goed. Laatste vraag. Als ik jouw cv bekijk en wat je eigenlijk allemaal gepresteerd hebt, zowel voor televisie als op de planken, dan valt mij één ding hardop. Je hebt heel weinig erkenning gekregen, prijzen en dergelijke. Oh, maar prijzen, prijzen, dat heb ik ook zoiets prijzen. Ik, ik, ik ga dat nu zeggen, ik moet geen ene prijs hebben. Ze nodigen mij uit voor de prijs van de televisiesterren en of dat ik daar naartoe wil komen... In feite vind ik dat kut, in feite vind ik dat... Allee, kut. Oh, de mensen die daar wel naartoe willen gaan en die zich daar amuseren, dat is allemaal goed. Ik wil die dat niet afpakken, hè. Maar ik heb daar geen zin in. Ik heb geen zin om, om Klein Amerika te gaan spelen. Ik heb ook geen sponsor voor mijn kleren. Ik kan dat ook niet betalen. En dan, en dan gaan ze daarna weer artikels schrijven dat ik de slechtst gekleerde man was die daar rondliep en zo. Ik, ik heb daar allemaal geen goesting in. Ik, ik, dus prijzen, ik, ik wil ook niet zeggen dat ja, ik heb één keer een prijs gehad dat me dat geen plezier deed hè, voor de olifantman. Omdat ik vond dat ik daar heel goed bezig was en dat het een heel schoon productie was en dat is een... Dat is een waardering die men dan uitspreekt en dan vind ik, ik ben wel zo ijdel dat ik dat dan wel heel plezant vind, hè? maar het hoeft echt niet voor mij, al dat soort uh, prijzen en dan, die, en dan moeten die ook gaan halen en, en ja. nee, dan, dan, ga ik, dan ga ik veel liever in, in, in een heel goed restaurant eten die avond, dan zal ik dat wel zelf betalen, jammer genoeg kan ik dat niet zo heel vuil doen, <laughs> Daar mogen ze mij altijd noven, voor uitnoven, voor te gaan eten. Als ik de prijs heb, dat ze zeggen, en we gaan het nou lekker eten. <laughs> Misschien dat ik dan wel zeg, voor we dat eten wil ik het wel doen. <laughs>